Kees Groot met het NOS-journaal. Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Parijs. De aanslagen waren gericht op het Staten de Frans omdat daar president Hollande aanwezig was... die IS aanduidt als de imbeciel van Frankrijk. Met de aanslag op de bezoekers van een rockconcert in Theater Bataclan... wilde IS honderden afgodsdienaren op een feest van de perversiteit treffen... IS dreigt met meer aanslagen in Frankrijk en andere landen en zegt dat die van gisteren het begin van de storm zijn. Bij de aanslagen in Parijs vielen 127 doden en ruim 200 gewonden. President Hollande heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd. Maandag spreekt hij de Assemblée, het Franse parlement toe, in een buitengewone zitting. Premier Rutte praat op dit moment in Den Haag met leden van het kabinet en de nationaal coördinator terrorismebestrijding over de veiligheid in Nederland. Om kwart over één geeft hij daarover een persconferentie, zo wordt verwacht. De Belgische premier Michel heeft zijn landgenoten opgeroepen niet naar Parijs te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk of de oefenwedstrijd van Oranje tegen Duitsland dinsdag doorgaat. Het Duitse team speelde gisteravond in Parijs vriendschappelijk tegen Frankrijk... toen vlak bij het stadion drie zelfmoordterroristen zich opbliezen. De Duitsers bleven uit veiligheidsoverwegingen de hele nacht in het stadion. De voetbalbond wil de spelers even de tijd gunnen om de gebeurtenissen te verwerken. Ze mogen er een nachtje over slapen en dan zeggen of ze nog zin hebben in de wedstrijd tegen Nederland. Reizigers die met reisorganisatie TUI of de Thalys naar Parijs zouden gaan krijgen hun geld terug als ze vanwege de aanslagen niet meer naar de Franse hoofdstad willen. Reizigers die nu al in Parijs zijn kunnen als ze willen terug naar huis. Ze krijgen dan een deel van de reissom terug. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Vannacht aan de kust een stormachtige wind. Morgen is het opnieuw regenachtig en is er veel wind. Het wordt dan 13 of 14 graden.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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen, toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen. Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepedallen, want de pan zat muurvast om zijn oren heen. Hé, hey, waar zat jij toen de treep is gestand? Had jij ook trallig met iets in je hand, toen die vreselijke deun op het zand. Waar zat jij toen de treep is gestand?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 Waar ben jij toen de trip is gestopt? Waar ben jij toen het trip is gestopt? Tussen al en rozen staat jouw portret. Tussen al en rozen heb ik het neergezet. O, kal ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen al en rozen zal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 Je wilt blijven staan. Ah, je zijn rozen heb ik gekocht.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 uit 1904, dat hem als kind voorgelezen werd. In het verhaal zweefde Pietje in een ballon over het land van Maas en Waal. De grote tot allerlei fantasieën bij dit land... en stelde in 1966 tot de titel voor aan Leinert nijg En uh, het laatste couplet van Land van Maas en Waal bevat een lachje...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 Niet waar, het ging voorbij.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 Om nog vandaag om van jou te zijn. Uh -uh. Zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vader zwaait. Jan, mensen doen gewoon het al gek genoeg voor al onze familie.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 U luistert naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Mo, is de stepper mee. Mo, kom, stef me altijd blij.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 Ik vond ze so je veel bekleks, maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is dus dat per mee. er, smiddags op de mond. Dat is Mokum's drugsstandpunt. Want kom je bij de oversteek, neem dan maar brood mee voor één week. Mokum. Is this that for me? Clip it like plain for me Toon's I couldn't not partay Too as over a revoltie came, but it was the whole time of the tram Welcome is this that for me Keper it open, oh, I heard that They won't eat up the Linden My Mr. Black and Mr. Brown They miss me zo in London town Welcome, life dus that wel mee.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 Honky donky pianissie, op je Speel maar verder, als maar verder Honky donky pianissie, op je sinaasappelkissie Want we gaan nog niet naar huis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 De hele hele nachten svoegen. Maar hij doet het met genoegen. Honkie-donkie voor een jonkie, nee, geen dank. Maar in de dolle olie van de koekie op de hoek kun je doorgaan tot het einde voor een slokkie per verzoek. Dat op de hoek, kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doel.